Morgen opnieuw zonnig en dan iets warmer. Dit was het NOS.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 Keep clean. Skyscrapers bloom in America. Adalato in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our place. I'll get the terrace apartment. Better get rid of your accent. fight in America. Fight in America. If you're not white in America. Oh. Oh. I'm in America, terrible time in America You forget I'm in America yeah! To San Juan. I know a boat you can get, and bye bye! Uh -huh. <laughs> Everyone there will give big cheers! Hey! Everyone there will have moved here. Oh. <laughs> oh. <laughs> Grandioze muziek is het toch? Fantastisch. Dit blijft fantastisch. Ook al is het al bijna. 40, meer dan, hè? Nee, al, al bijna 46 jaar oud is het geloof ik al. Fantastische muziek. En het gek is natuurlijk dat in die tijd waarin eigenlijk de rock en roll en eh, we net een beetje in het pre beatles tijdperk zaten en zo, dat men toch helemaal gek was van dit muziek, deze soort muziek, terwijl het eigenlijk dus gewoon klassieke muziek is. Ja. Nee, het is uh, grandioos, want Leonard Bernstein. Namelijk, later overigens, dat is misschien nog interessant. Uh, <laughs> dat heeft hij nog eens? Dat is denk ik een jaar of. Tien of vijftien geleden heeft hij nog eens een, een remake gemaakt van deze muziek. Met, uh, met, met Carreras en, en uh, de Kiri Tekanawa, geloof ik dat mens. Hebben ze <coughs> nog eens een hele, hebben ze nog een hele remake gemaakt van, van al deze muziek. Dus die, dus een, ook een dubbel LP, die heb ik toevallig ook. Die is ook, is ook zo mooi. Er was ook een hele televisieshow omheen waarin dat allemaal gebeurde. Met uh, José Carreras en nog zo'n beroemde tenor. maar Daar ben ik even de naam van kwijt. Maar in ieder geval heeft hij toen een, de hele zaak nog eens gereconstrueerd. Prachtig mooi dus. West Side Story. En uh, deze scène speelde zich dus af in uh, de gym zoals dat heet. Waar dus een dansavond uh, georganiseerd zou worden. En uh, het leuke van dit nummer is dat het eigenlijk een beetje gaat om de Puerto Ricanen. En de meisjes, die uh, Puerto Ricaanse meisjes, zijn ook helemaal gek van Amerika. Want dan hebben ze wasmachines, auto's en wat ook. En uh, de jongens zijn dan een beetje cynisch daar tegenover. En die stellen dus wat er voor Puerto Ricanen in Amerika dan allemaal niet aanwezig is. En dat ze dus eigenlijk in achterbuurten moeten wonen. En eigenlijk van de armoe geen ontlasting hebben. Om het zo maar eens even te zeggen. Goed, Cornelis Vreeswijk is de volgende weer. Laat hem maar gaan, mooi. Ja, doe ik ook. Wees je nee. niet bang. Zeker, zitten praten. Ik gewoon niks meer. <laughs> gewoon laten gaan. Gewoon laten gaan. Serieus. We ja, meneer Jansen, laat hem maar gaan. We gaan nu naar Cornelis Vreeswijk, dames en heren. Van die prachtige plaat. En een schattig liedje, een ontzettend leuk liedje gaan we nu van hem horen. Met een hele grappige tekst. Letten we er maar eens goed op. Het lied van De Haan en de Hen die nog maagd was.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 Zeven dagen en acht nachten, moesten zij nog verder wachten Maar geen kip brak zich het hoofd, er was een nieuwe haan beloofd Eindelijk kwam de grote dag, Mensje wist niet wat je zag Wat een prachtstuk van een haan zeg, moet je toch die kam zien staan zeg Wat een snavel, kijk die veren, moet er haast van transpireren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 Dirigent Albert Jan zit erbij. Ja, ja. leuk. Goede teksten, Ruud. Leuk, hè? Ja. Oh, ja. Cornelis Vreeswijk, het liedje van De Haan en de Hen die nog maagd was. De, hoe heette die jongens? Hoe noemde je dit? die dit? Die zangers van vroeger die, die van kasteel naar kasteel gingen. En, Troubadours. Troubadours. Ja, echt een troubadour uit de jaren, ja. hoeveel? Uh, 70. Hè? 70. Gewoon zo'n beetje, ja, de 1, 72. Nou, hij was daarvoor al actief, maar want hij was in Zweden natuurlijk al, lang, al langer actief. Uh, zelfs al in de zestiger jaren. Maar in Nederland uh, wilde dat zomaar even niet lukken. En op een gegeven moment was hij in Zweden zo'n gigantisch succes, dat kon hij niet meer om hem heen. En toen heeft uh, Gerrit de Braber dus hem eigenlijk voor Nederland ontdekt zo zat het eigenlijk ongeveer in elkaar. Oké. Okay. Goed. Um, ja, wij ja. gaan. We zijn, oh ja, we moeten nog even zeggen, ja. Albert jan want ja. we zijn intussen ook achter die andere tenoren namelijk ja. gekomen. Dat ja. was natuurlijk even belangrijk. Uh, die, die remake van West Side Story was dus met Kiri Kanawa, dat is een Nieuw-Zeelandse sopraan. <coughs> Verder was, uh, was daar dus bij José Carreras en Placido Domingo. Ja, nou weten we het weer. Oké, okay, mo mocht ik uh, over enige tijd weer uitgenodigd worden, dan zal, zal ik een LP meenemen van Placido Domingo samen met uh, John Denver. Ja. Die, uh, die heeft ook een schitterende duetten gezongen toen. Ja, ken ik. Maar goed, jij zit bij de, bij de kippen. Nou, ik ga dan even naar de honden. En we gaan uh, terug naar uh, 1970, naar uh, de blinde gitarist José Feliciano, die dat live concert gaf in het London Palladium. Want hij schreef in 1967 schreef hij een nummer No Dogs Allowed. Bij vele luisteraars wellicht bekend. Maar waarom schreef hij dat nummer nou? En dat schreef hij, dat schreef hij naar aanleiding van de weigering... om zijn blinde hond toe te laten tot Groot-Brittannië... waar hij een optreden zou geven in 1967. De strenge quarantaine maatregelen van die tijd... waren ingesteld uit angst voor hondsdolheid. De live-versie die je zo zometeen gaat horen, werd een hit in 1970... En in 1971 scoorde hij zijn grootste hit, Kees Herra. Maar goed, no dogs loud. Dan weet u waarom hij dat nummer destijds heeft geschreven. Omdat hij dus niet zijn blinde glijdhand mee mocht nemen in, naar Engeland. Ik kan me nog herinneren dat hij toen voor het eerst in Nederland was bij uh, Willem Duis toen nog. De vuist, het ja. beroemde programma toen. En daar kwam hij toen binnen. Toen vertelde hij, daar zong hij dit nummer ook. En toen had hij die hond naast zich liggen. Die lag toen na, hij zat op zo'n kruk, natuurlijk, gitaar spelen. Ja. Toen lag die hond, die lag naast hem. Wij in Nederland deden niet zo moeilijk. Nee. No dogs allowed. To this song. This is uh, very popular song. Guantanamera. And this is the girl from Guantanamo. Nee, dit is een verkeerde nummer. Is dat een het verkeerde nummer? Ja. Dus het derde nummer moest ik hebben van vierde nummer. derde nummer moest ik hebben. vierde, derde zei ik. Ik zei het kort nummer. Maar goed, we samen komen we er wel uit. Je moest het vierde nummer hebben, dat is nood-oksla. Het derde nummer is Guantanamo. Ik heb een historia hier van mijn eerste bezoek naar Londen. En ik schreef een zong over dat. Het was zoals dit: When first I landed in London town. Through a crowd, they knocked me down. The man in the airport, he locked me in a car. He said to me while smoking his cigar, No dogs allowed. Hey, hey, no dogs allowed. <clears throat> well, you can sing and work and play for the crown, but I'm sorry. silence wondering what to do the man said we're gonna take your dog from you i said hey mister you've got to be wrong you know i need to have my dog along no dogs allowed hey hey no dogs allowed hey well you can sing and work and play for the crown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 So I'm here to play for you, hey, yeah, no dogs allowed, ah, uh -huh. but it's alright, mmmm, -hmm. big day gonna come, yeah, ah, uh -huh. uh -huh. yeah, no dogs allowed. Gosse! Oh. Ja, José. ja. Gosse en Ferenciano in de London Palladium, 1970, prachtig, mooi. En het was inderdaad een sinister verhaal. Want ja, de man is natuurlijk blind. Ja. En de man heeft dus een geleidehond nodig. En die mocht er dus gewoon niet in. Het nee. nee, is gek voor woorden eigenlijk natuurlijk. Maar gelijk weer stof voor een nummer. Ja. Om een en, nummer te uh, maken. Ja. ja, ja Oké. Okay. Nou, dan wou ik weer iets op zeggen. Maar doe ik maar niet. <laughs> het is uiterst vermakelijk, dames en heren. want we, Zoals u in uh, het begin van de uitzending hoorde, hebben we het raam eruit gesloopt. Hier zitten we lekker buitenplein. En uh, het is heel vermakelijk om te kijken hoe je iemand onverlaat heeft een, zak, een zakje brood achtergelaten op dat, ja. op dat muurtje. Dat blijft niet lang liggen. Nee, het is zeer vermakelijk om te zien hoe allerlei vogels van allerlei uh, plumage uh, proberen om dat zakje brood uh, te verorberen, open te krijgen, de verpakking weg. En, uh, Weet je wat voor werk ik net heb gehad Ruud? Nee. Meteen, normaal gesproken met live-uitzendingen buiten op locatie zo, Hebben we van die zeilen standaard klaar liggen ja. Om over het apparatuur heen te trekken Nou, die hebben we nu ook weer nodig Nee, het regent niet Nee, ze zijn met de fonteinen aan het spelen oh. Dus ze zitten elkaar allemaal lekker nat te maken En allemaal bijna op het apparatuur te gooien Ja, ja lekker dan, hè Weet, kom in het water, schiet op Mag ik je weg, Schiet op, Als bel de politie ja, mee, jongens, veel oh je vindt het leuk okay. ja, Nou ja ik denk ik zal ze even wegsturen uh, We gaan Wat <laughs> zijn we mee bezig um... Steve Winwood Het wordt nog wat of we straks naar café 10 gaan Neem yeah. yeah. um... we die 4LPs ook mee dan Ja <laughs> Jongens jongens jongens <laughs> die... Heel goed nou, ja, kom... Steve Winwood was het toch Ja die wordt het, okay. en, het en, en die titel is ook zeer flatteus mag je wel zeggen <laughs> Want als je ja. dat, ik denk dat als je de, als je de titel van dit, dit nummer wat u nu hoor, gaat horen tegen je vrouw zegt, dan heb je gelijk een kleun tussen je ogen te pakken, denk ik ongeveer. <laughs> nummer heet Second Hand Woman, Steve Winwood. Of a Diver uh, gemaakt in 1980. Dus die is, ook alweer, uh, die is ook alweer 30 jaar oud. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Wat gaat de tijd toch hard, Veel te veel, Veel te snel. En het, is allemaal, het, het klinkt allemaal nog in je oren alsof het gisteren gemaakt is. Maar goed, Ark of Diver, Stephen Wood dus. En uh, alle instrumenten die u hoorde, heeft hij zelf gespeeld. Dat dus ook nog eens een keer. Goed. Uh, we gaan weer terug naar de West Side Story. Die prachtige film uit begin 60e jaren. Uh, handelend over twee uh, rivaliserende jeugdbendes in Manhattan, New York: de uh, Sharks en de Jets. En de Sharks, dat was eigenlijk allemaal een beetje. Dat was een beetje, uh, zeg maar, import. Dat waren dus de Puerto Ricanen die in die wijk woonden. En de Sharks, dat waren dus de ja, de. Autochtone figuren vanuit die wijk, en dat was natuurlijk vechten. En dat ging uh, niet altijd even makkelijk, want daar kwam zelfs moord en doodslag bij te pas. Uh, Mesteken, revolverschoten, alles wat erop en was. Dat, dat gebeurde gewoon. Uh, het was wel echt aardig op de werkelijkheid gebaseerd. Mag ik wel zeggen. Het verhaal gaat eigenlijk over een, uh, een uh, Amerikaanse jongen. Tony dus in dit geval. Die uh, wordt uh, geconfronteerd met een uh, Puerto Ricaans meisje. Dus uit het andere kamp. Ja en wat gebeurt er dan natuurlijk. Die worden weer uiteraard uiteraard. Verliefd op elkaar. En dat geeft allemaal problemen. En uiteindelijk uh, moet Tony. Uh, eerst Bernardo het broertje van Maria wordt daar wordt Tony van beschuldigd. En dat is niet zo. Dat heeft hij niet gedaan. Um, dus uh, Tony wordt beschuldigd van uh, de dood van haar uh, broer. Van Bernardo dus. En later... Uh, schiet een jongen die ook verliefd was op Maria... en die eigenlijk voorbestemd was om met haar te trouwen... binnen het Puerto Ricaanse kamp. Die schiet dan Tony weer overhoop. En uh, nou, zo eindigt dan het hele verhaal... Uh, met een prachtige scène. Maar dat nummer, dat hoort u straks nog waar het over gaat. We gaan nu dat... Uh... Uh, Tony haar net kent en dit zingt hij dus onderaan haar... Uh, of dat zingt hij, dit zingt hij, als ik het goed heb, als hij in een magazijn aan het werk is en aan zijn Maria denkt. Nou, het nummer heet dan ook Maria. Prachtig. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria.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 Nou, dat is goed, Maar goed, dat was iets heel anders. Maria dus, uit de Westside Story. Uh, Tony, die dit dus zingt, terwijl hij in zijn, uh, bij, op zijn werk is in het magazijn. Uh, Geweldig, hè? Dat is, dat je, we hoorden dat in een heel mooi stereo, hè? Door die, door die hoofdtelefoons. Ja, dat is prachtig. Dat dus het is toen, al, toen al zo goed, goed opgenomen dat dat werd. Ja, en, en, en, en dan praten we dus echt over eind van jaren 50, begin jaren 60. Dus kun je nagaan uh, wat ze toen eigenlijk toch al konden. Ja. En... Uh, Zeker in Amerika natuurlijk. In Engeland was het op dat moment nog een beetje conservatief. Want de Beatles die, uh, hadden altijd nog stereo met zo'n gat erin. Hè? Ja. Weet je wel? Alles, puur, alles puur rechts en puur links en zo. Maar dit dus niet. En dankzij onze geniale technicus Maurice Mulder, dames en heren. Mag nog wel eens gezegd. Zijn we vanaf vandaag helemaal goed stereo te horen. op onze, onze, onze, onze platen. Dus daar zijn we heel blij mee. Dank je wel. Maurits. Graag gedaan. Um, het is tijd, het is half vier, dus het is tijd voor... De kraker van de Week! Juist, nou, dat is elke week een single, dames en heren, die er zo slecht aan toe is. <laughs> die er zo slecht aan toe is dat je eigenlijk bijna niet meer... Uh, hoort nou, wat er gezongen er, wordt. Er, nou, dat wordt in ieder geval helemaal niet gezongen, dat kan ik je ook <laughs> wel even vertellen. Want ik heb een singeltje voor u meegenomen van The uh, Yardbirds, bekende band uit uh, de jaren... 60, waar uh, diverse giganten uh, in hebben gespeeld. Waaronder Jeff Beck. En je had toen de tijd bij Radio Veronica... had je een programma. Dat heette Lekshow. S'avonds om 7 uur was dat meestal. En die had dit nummer dus als tune van het programma. Dus u zult het misschien nog wel herkennen... als u een oude Veronica-luisteraar was. Ehm... Uh, nou, dat hoor je dus. Het nummer heet Jeff's Boogie. En wordt natuurlijk uiteraard gespeeld door de gitarist Jeff Beck. Ik hoop dat er nog wat muziek uitkomt. Maar staat hij op 45, uh, Maurice? Nee, hij staat nu op 2. Uh, op 2? Oh. Even wachten, even, even wachten. Dat is 45. Is gelaten, is gelaten. Oh, nou kraakt hij op tijd hoor. Ja, kraakt hij leuk. Hè? Maar hier hoor je goede ja. Ja, dat is echt een wereldgieter. De Yardbirds was een eh, toch wel vrij progressieve band in de jaren zestig. En eh, volgens mij heeft Kleptom daar ook nog in gespeeld. Ja, dat weet ik wel zeker. Want uh, ik ja. heb een album van Eric Clapton en de Yardbirds. Ja, dus Clapton heeft daar onder, onder andere ook nog in gezeten. Ja. Uh, zo'n kweekvijver. Net eigenlijk als John Mayalls Bluesbreakers in de tijd. Was ook zo'n zo kweekvijver van, van gigantische gitaristen die eruit voortgekomen zijn. Uh, onder andere natuurlijk dus ook, ook uh, Jimmy Page en, en uh, Clapton. En nog meer van dat soort, uh, dat soort mensen. En echt zo'n kweekvijver van toptalent had je doen. Jeffs Boogie was toen de tijd de, de titel of de, de, de tune moet je zeggen van het programma Leg Show bij Veronica, Radio Veronica, het oude schip uh, in die tijd. Um, goed, nou, dat was dat. Dan gaan we nu naar Cornelis. Ja, Cornelis Vreeswijk, zeggen ze dan in Zweden. Wij zeggen gewoon Cornelis Vreeswijk. En ik, dit is ook weer zo'n leuk nummer met zo'n leuke tekst. Het nummer heet Jantjes Blues. Cornelis.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 Hup, de baai is in een weg met dat gespuis. Op zijn verjaardag zat Jantje in de cel. Er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel. Maar stuurde hem een ijzerzaag, pa stuurde hem een boer. Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er vandoor. Buiten de baaien zag hij een auto staan. Die leed niet maar zijn jantjes, zo gezegd, zo gedaan. Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekker band. vloog zevenmaal over de kop en vloog in de brand. Mm -hmm. yeah. Hiermee de eindigt het verhaal van onze held. Een blues voor Jantjes zonder de vogels in het veld.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 Mooi dat het stereo is, hè? want die, die trompet zit alleen maar in mijn rechteroor nu. Het is een saxofoon, maar goed. Nou, ja, ook goed. Mm. Dat, dat blaasinstrument. Dag Mo, welkom Mo. <laughs> Kijk nou uit, want als je het over instrumenten hebt, moet je uitkijken. Dat, dat blaasinstrument is, zit alleen maar in mijn rechteroor. Dat vond ik ja, mooi. Het was Kijk. Een, uh, eigenlijk was het een Saxement, maar goed, maakt ook niet uit. <laughs> wat, wat speelt u daarom? Nou, ik speel Carpuin. Ja. Wat is nou weer ja, nou. Dat is iets anders dan een saxo Een ja. stroke Lijkt dat een beetje Ja, Dat op? lijkt <laughs> ook uh, met Jantjes Blues. We gaan naar Godfijn weer, hè? Ja, ja, ja. Het is, ja, ik had even net een discussie met Mo. Ik bedoel, ik had nog een andere LP meegenomen. Maar uh, Double live LP. Maar die bewaren ik dan voor de... Als ik de volgende keer, als ik terug mag komen van jullie, TZT... En dat was namelijk Rare Earth geweest. Dan nou, zullen we je weer vijf minuten voor de uitzending bellen. Ja, dat doen jullie goed. <laughs> doen jullie goed. Maar ik had de keuze aan Mo gelaten. Dus uh, Mo, die uh, aangezien hij vroeger ook gitaar speelde... en volgens mij zelfs nu ook nog gitaar speelt... Ja. die zegt, blijf nog even bij God Feliciano... Met dat concert uit 1970 vanuit het Palladium. En welk nummer heb jij uitgekozen? Nou, dat komt omdat ik uh, groot fan ben van Eric Clapton. Ja. En uh, bijna al zijn albums heb, zeg maar, gerust. Zo goed als al zijn albums op CD dan, nog Niet op vinyl. En er komt een nummer bij van uh, Nobody Knows You When You're Down and Out. Van een plukte album, ken ik die. Ja. En dat is een heerlijk bluesy nummer. Maar ik ben wel benieuwd hoe die op dat Spaanse gitaar wordt gespeeld. Ja. Want het is, voor Clapton is het een heel lekker rustig bluesy nummer. En dit is ongetwijfeld... het, is al, het is al een hele oude blues trouwens hoor, hij is van ver voor de oorlog, volgens mij heeft zelfs Um, ja. Hoe heet dat mensen nou? Die, die, die uh, bekende. Nina Simone? Nee, ja, die, heeft, die heeft hem ook gezongen, ja. ja. Wie, wie, wie kan beter zeggen wie niet? Ja, er is ook een prachtige versie van het stuk van Otis Redding, bijvoorbeeld. Ook een hele mooie versie. Uh, en, en god weet het, ik ben nog steeds, ik, ik ben nog zo slecht in namen. Beroemde Jazz zangeres. waar de, de Lady Sings the Blues. Wie was dat ook? Seraphon? Nee, niet Seraphon. Elephant nee. Gerald? Nee, nou, ik weet het niet meer. Ja. Ik ben even die naam kwijt. Maar goed. <coughs> um, Maakt niet je, uit, maar. Hij heeft hem ook in de tijd nog gezongen trouwens, datzelfde nummer. Maar, uh, ja. Het is oor oorspronkelijk geschreven door Jimmy Cox. Ja. In ook. 1923 om precies te zijn. Ja, Kijk. Dus het is al een hele Bessie Smith heb het gedaan, Julia Lee, Bobby ja. Lee, en Robert Coxy. Pintop Smith, Conti, Bessie Augusta. Ja. Count Basie Augusta Ja, Count Basie, ja, Basie, sorry. Jordan, Louis Jordan, Beckett, Eddie Gordon, White, White. Ja. Mud Carey, Lee Collins. Leadbelly. Nina Simone. Bill Smith. Ja, nou, wie niet, zou je Odetta. Ja, je zou bijna zeggen, Jimmy, wie Witherspoon. Jimmy Witherspoon. Ja, Jimmy daar heb ik een LP van. Echt, ja, en in 1969 José Feliciano. Ja. Kijk, en die staat op deze live LP. Derek in the Domino's ook, ja, maar daar, daar ken ik hem ook. Ja, daar ken jij van. hem weer van. Ja. Goed. Nobody knows you, me <laughs> too. José Feliciano. Thank you very much. This next song has, is kind of a philosophical. philosophical huh? That's what happens when I come to Britain, I forget my English. <laughs> This is a very philosophical song, as I just said. And uh, it tells a story of, well, you know how people are sometimes, when when you have a lot of pounds, people come around all the time, but when you're broke, there's nobody to even pay your bills. Is entitled Down and Out. Mm -hmm. Let me tell you now once I live the life of a millionaire. I spent all my money And I said, and I laughed I said I didn't care Taking my friends out For a mighty mighty fine time I bought champagne and liquor mm, Women and wine But all of a sudden I began to fall So doggone low I didn't have no money And I really had no place to go But if I get my hands On an English pound again I'm gonna squeeze that pound note Oh, till Eagle But I Let me tell you As soon as you're back on your feet Everybody come along and say You remember me, I'm your long lost friend Well, when in your pocket Ah, oh, you ain't got one copper penny And your long lost friends Well, where are they? 'Cause no, no, no, nobody wants you. Huh. When you're down and out, well, it's true what they say, and of this I've got no doubt. Huh. Nobody wants Yeah. I know this. Yeah, Nobody wants you. Nobody needs you. I said, The world don't want you when you die wat een tekst, hè? Mooi. Ja. Maar dat, dat, heb net dat heb je net gemist, het introje voordat hij begon te zingen. Maar zal, ik zal het voor je opnemen. Ja, Sprachvermin. Ja. José Feliciano, concert uit 1970 in de London Palladium. En dit nummer was natuurlijk, ja, denk wel, behoort wel tot een van de meest gecoverde songs ter ja. wereld, denk ik ongeveer. Die versie, uh, van, die versie van The Animals is ook mooi, hè? Uh, okay. Ja, en Spencer Davis Group hebben hem met Steve Winwood dus weer, de, de, waar we toch al mee bezig zijn. Ja. Zelfs die hebben hem ook opgenomen. En wat ik persoonlijk dan een van de mooiste versies vind, maar ja, dat komt omdat ik een fan ben natuurlijk. Mm -hmm. uh, is die van Otis Redding, die ik in de tijd uh, ook samen met Dane Clark uh, met de Soulful Blues kon spelde dus ook een prachtige versie van... Uh, van dit nummer. Otis Wedding die nam hem dus in 1960 op. En Deen gaat binnenkort een keer uh, gast zijn in dit programma, dames en heren. Ik kan ik u alvast vertellen. Ik weet niet precies wanneer. Ik moet hem nog bellen, maar hij heeft in ieder geval toegezegd een keer te komen. En nou, dan zal het wel een soulprogrammaatje worden. Dat weet ik. ik wel zeker. Uh, ja, zit er dik in. We gaan uh, terug weer naar Steve Winwood, want wij zijn met zijn LP Ark of a Diver ook nog een keer bezig. En uh, nou dit is een prachtig nummer en dat heet het past weer een beetje bij het vorige Spanish dancer Steve Winwood, Ark of a Diver. Yes, komt ie. Mm -hmm. ja. Thank you. Dan nou, moeten we dit eventjes een beetje gaan afkappen. Maar goed, dat vindt u niet zo erg. Steve Witmoet dus met Ark of Diver. Dank je, Steve, voor je medewerking aan dit programma. We gaan, uh, we gaan gauw naar uh, de wedstrijdstory. Want ik had u die prachtige finale beloofd: die scène waarin uh, Tony op de grond ligt, ge zwaar gewond door een revolver. Schot uit de revolver van Chino. De, eigenlijk de man die uh, voorbestemd was om met Maria te trouwen. Maar Maria wilde niks van hem weten, want die was verliefd op Tony. Maar Tony werd dus door Chino doodgeschoten, of, uh, neergeschoten en overleed dus ook. En dan op dat plein waar dat gebeurde, ligt Tony op de grond. En dan Maria in een witte jurk met bloedvlekken erop. Ja, zo dramatisch. Ja, was het ja, allemaal. Ja. Zit dan over hem heen. En dan zingen zij samen het prachtige, het onvergetelijk mooie... Somewhere ways Is dit mooi of is dit mooi? Ja. Dit is prachtig. Dit is echt zo verschrikkelijk mooi. Je, je kunt, ik, ik zou je eerlijk vertellen, het is misschien heel gek, maar zelfs nu heb je dan nog zoiets van... Hoe, ja. hou, hoe hou ik het droog? blijft het ontroeren. Ja. Het blijft zo verschrikkelijk mooi. Goed, we zijn alweer er doorheen en heren. En uh, we zaten net even in discussie. Van, wat zullen we nou als laatste nummer draaien? Of de Nozem en de Non. Of een ander liedje van Cornelis Vreeswijk. Nou, de Nozem en de Non, dat kent u allemaal wel. Dus die laten we even lekker zitten. En uh, wij doen uh, tot slot het liedje. Wat hij ook nog eens een keer gebruikt heeft. Om mee te werken aan de campagne. Toen Radio Veronica in de tijd van 192 naar 538 verhuisde. Heel goed golf, toen heeft hij, heeft hij een speciale versie van dit liedje gemaakt uh, ook natuurlijk met de titel Veronica. Nou, hier komt Cornelis met Veronica Waar is je blauwe hoed? Jouw liefste is gaan zoeken Veronica, Veronica Waar is je blauwe hoed? Je liefste is gaan zoeken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 Nee, dus ja, Veronica dus. Uh, Veronica. Ja, we moeten eruit, jongens. Het is niet anders. Het is, het is alweer bijna tijd. Uh, het nieuws van 4 uh, uur komt er alweer aan. Hartelijk dank voor het luisteren. Hartelijk dank aan Albert-Jan Vos voor zijn gastschap. Hier. Graag gedaan. En uh, Maurice Mulder voor zijn geniale techniek. Ruud, jij ook weer bedankt. En ik zeg tot volgende week. Tot volgende week. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Jobboot met het NOS journaal. Duizenden Israëlische toeristen hebben hun vakantie naar Turkije geannuleerd. De Turkse regering heeft de Israëlische aanval op schepen met hulpgoederen voor de Gaza-strook scherp veroordeeld. Premier Erdogan sprak van een bloedige slachting. De Israëliërs zijn bang dat ze vijandig worden bejegend in Turkije. De Turkse minister voor Toerisme schat dat zo'n 20.000 Israëliërs hun vakantie naar Turkije hebben geannuleerd. Turkije was jarenlang erg populair bij Israëlische toeristen. In het noordwesten van Engeland is het lichaam gevonden van een man die eerder vandaag meerdere mensen heeft doodgeschoten. Hij had het vuur geopend in zeker drie dorpen in de regio Cumbria. Volgens de Britse media zijn vier mensen omgekomen, maar dat is nog niet bevestigd. De man van 52 sloeg na zijn daad op de vlucht. De politie opende direct een klopjacht en verspreidde foto's van de dader. Zijn auto werd uren later in een merengebied gevonden en niet lang daarna zijn lichaam. Honderden klanten van T-Mobile hebben zich bij een stichting gemeld voor een collectieve rechtszaak tegen het telecommunicatiebedrijf. De stichting Meldpunt Collectief Onrecht, SMCO, verwacht nog vele duizenden aanmeldingen van ontevreden klanten. Die zijn boos omdat ze vaak niet te bereiken zijn of omdat ze het snelle internet op hun mobiel niet kunnen gebruiken. SMCO wil een schadevergoeding voor de klanten, lagere abonnementskosten of een mogelijkheid om de overeenkomst met T-Mobile per direct te ontbinden zonder kosten. De FNV wil een hervorming van de bedrijfsgezondheidszorg. Werknemers vanaf 45 jaar moeten iedere twee of drie jaar een gezondheidscheck krijgen. Die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. De vakcentrale wil met het plan FIT naar de finish de arbeidsdeelname van oudere werknemers verbeteren. Verder moet preventie in de Arbo-wet worden opgenomen. En moet die wet ook gelden voor zelfstandige zonder personeel. Het weer zonnig, alleen in het oosten ook wat wolkenvelden. Het is 17 tot 22 graden.